4 uur, Marielle Haggeman met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse justitie trekt voorlopig de aanklachten in... tegen de mijnwerkers die van moord werden beschuldigd. De 270 mijnwerkers werden ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn... voor de dood van 34 van hun collega's. Die werden vorige maand door de politie doodgeschoten. De mijnwerkers die in een platinamijn werkten... staakten voor een hoger loon en voor het recht een vakbond op te richten. De beelden van politiemensen die het vuur openden schokten de hele wereld...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 In de zoektocht naar de vermiste Tanja Groen... hebben duikers in de Maas in Maastricht twee grote stukken pijp gevonden. Eén daarvan is geborgen. Het lijk van Groen zat er niet in. Vorige week werd op dezelfde plek een fiets gevonden... die mogelijk van de vermiste studenten is. De fiets werd gevonden op aanwijzing van een wiggelroederloper. Ook de buizen zijn op zijn aanwijzing gevonden. Volgende week gaat de zoekactie door, dan wordt de tweede buis omhoog gehaald. De duikers konden dat vandaag niet doen... omdat ze niet genoeg perslucht hadden. De 18-jarige Tanja Groen verdween in 1993. De Britse Formule 1-coureur Jenson Button... heeft de Grand Prix van België op het circuit van franco gewonnen. Hij reed van start tot finish aan kop. Regerend wereldkampioen Sebastian Vettel eindigde op de tweede plaats. De fin Kimi Raikkonen werd derde. De leider in het algemeen klassement, Fernando Alonso... viel al in de eerste ronde uit. In de eerste bocht was hij betrokken bij een grote crash...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 A.B. Verkeersinformatie. Op de ring van Amsterdam, de A10 West, richting Den Haag... staat voor Knoppen ten Nieuwe Meer. 2 kilometer file. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag... staat voor Delft-Zuid 3 kilometer. Ik ben Nelleke Noordervliet. En ik geloof in het leven voor de dood. We moeten hier en nu voor onszelf zorgen. En voor elkaar. Hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen? Waar denken we over na?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 Uurtje van langslijn beginnen we bij Frank Hulaard FC Twente tegen VVV. Oh, het hoogtepunt van de dag hebben we gezien. Het schot zwaait op de lat. Het schot van Schilder na een vrije trap kort genomen van Tadić. Voor de linker van Schilder. Het is het moment van FC Twente waarop ze even dachten op 1-0 te komen. Maar zover is het nog niet. Twente jaagt op de openingstreffer in de wedstrijd tegen VVV. PSV tegen AZ. Bas 3-1 met een tiental dus al heel lang in deze middag van AZ. Dat lijkt beslist, die 3-1 voorsprong die PSV heeft. Giorginio Wijnaldum in het elftal gekomen voor Toyvonen. En dat is leuk, want zijn broertje Giuliano stond er al in. Zo komen ze elkaar weer eens tegen. De 15e etappe in de vuelta gaat het al helemaal los, Gio. Nou, ze zijn begonnen met de klim, de kopgroep en het peloton. Dat zie je nog door de straten van het dorp aan de voet van uh, die uh, laatste, of die ene laatste klim, die Alto del Mirador del Vito. Zie je gewoon nog keurig in slagorde rijden. De ploeg van Rodriguez rijdt daar op kop. De kopgroep begonnen dus aan de klim. Die zitten inmiddels in de eerste klimmende kilometers van dat klimmetje van de eerste categorie. En verder zo meteen reacties over de plaatsing van de World League van de Nederlandse mannen volleyballers. I got my mindset on you I got my mindset I got my mind set I got my mind set Eerder op de middag draaiden we al vier Beatles samen. Dit is er één apart in 1987. George Harrison got my mind set on you. Is FC Twente op weg naar duur puntenverlies tegen VVV, Frank Bielaert? Ja, de vraag is, uh, wordt het uh, twee puntenverlies of drie puntenverlies? Want mijn hemel, Rosales, op de, diep op de helft van VVV... Ontzettend staat hij te klunzen. Het levert balbezit op. Nu een hoekschop even voor VVV. Die vliegt dan iedereen voorbij. Die hoekschop is het gevolg van het feit dat Wildschut de hele helft van Twente over kan steken. En dan vervolgens veel te slap inschiet om Michailov te verrassen. En Twente dat veel te laat is begonnen met de aanval openen op VVV. Om te proberen een doelpunt te maken. En even kijken, daar gaat Kastanjols er nu af. En Mirko Born komt voor hem in. Een jonge aanvaller, 18 jaar, Duitse jongen uit de eigen opleiding. In de punt van de aanval nu, waar Kastanjols ook al een goede kans om zeep heeft geholpen. Een paar minuten geleden struikelde bijna over zijn eigen benen, terwijl hij een vrije schietkans had. En dat is ongeveer het niveau dat Kastanjols heeft gehaald in deze wedstrijd. Maar hij is daarin niet alleen hoor. Rosales haalt zijn niveau niet. Misschien nu dan gelijk Born op aangeven van Fer. Nee, dat bal, die de bal bereikt Born uiteindelijk niet. Wel de ingooi voor Twente. Nu Rosales gaat uh, die ingooi nemen in de richting van uh, Jesse. Nee, in de richting van Born. Born de eerste aanname. Even de bal terugleggen. Wel naar Jesse. Dan met een voorzet richting de penalty stip. Over iedereen heen. En dan de vraag om een hoekschop, maar die hoekschop die gaat er uiteindelijk niet komen. Dus de doeltrap voor Maanpa, en die is gespecialiseerd in het rustig aannemen van alle doeltrappen. Tot nu toe voor VVV dat het droomscenario een punt in Enschede steeds dichterbij ziet komen. In 14 ontmoetingen pas drie keer gelijk gespeeld. En de laatste keer dat Twente überhaupt gelijk speelde in Enschede is alweer vijf jaar geleden. De meeste wedstrijden uh, sindsdien werden gewonnen en een enkele werd uh, verloren. Een gelijkspel kwam dus al een hele tijd niet meer voor. Nu Bengtson voor uh, Twente in balbezit speelt ook een hele zwakke wedstrijd. Deze centrale verdediger die vandaag weer zijn een kans krijgt. En uh, hij neemt ook uitgebreide tijd om de aanval van Twente op te bouwen. Twente heeft nog 7,5 minuten officiële speeltijd om een treffer te maken tegen VVV. Het is nodig, want het is nog 0-0. PSV, AZ. PSV gaat door mee naar boven. AZ blijft hangen, Bas. Ja, je kan van AZ zeggen als je met 10 maal zeker een wedstrijd in Eindhoven van PSV verliest. Dat is op zich niet zo verrassend. Sterker nog, in de geschiedenis won AZ hier niet zo vaak. Eh, tegelijkertijd, als je de harde cijfers naast elkaar zet... dan kan je tot de conclusie komen dat inclusief deze AZ zes officiële wedstrijden speelde dit seizoen. En er maar één won. Dat was de wedstrijd tegen Heracles. Dat is toch een beetje aan de krappe kant. En dat zat in verschillende wedstrijden ook allemaal niet mee. Dat geldt natuurlijk ook vandaag met die hele snelle rode kaart voor Rijnen. Twee keer geheel, al na zeven minuten. En dan is het eigenlijk een verloren strijd. Nog even wel de tegensparteling van Maher. Dat was toen de 1-1. Maar in de tweede helft heeft AZ eigenlijk geen schijf van kans meer. En kan PSV dus via Van Bommel en Marcelo op 3-1. Het had 4-1 kunnen zijn ook als uh, Lens, Toivonen of Matafs iets zuiverder zouden hebben geschoten. Van afstand deed Strootman dat zo even nog. AZ speelt de bal rond en daarmee eigenlijk ook de tijd uit. Want ik denk dat ze het in Alkmaar allemaal wel prima vinden. Marcel is opgejaagd nu door Mertens. Kan de bal aan de zijkant kwijt bij Maher. Die wordt dan opgewacht eigenlijk door Willems. Dat is nog uh, halverwege de AZ-helft notabene. Dan gaat de bal naar Johansson, een van de invallers. Johansson draait weg. Dat doet hij helemaal niet zo slecht trouwens. Van Uiteindelijk Bouma. Maar er wordt een overtreding gemaakt door Johansson. Die nu naar scheidsrechter Nijhuis kijkt en zegt, ja, wat doe ik dan eigenlijk? Er komt een vrij schop aan voor PSV. Er komt ook een wissel aan. Dat zal de laatste wissel zijn van deze wedstrijd. Mertens gaat naar de kant. En voor hem komt dan voor de slotminuten. Even kijken wie is dat. Het lijkt met de in het veld. Die staat met dat rugnummer niet op mijn briefje, maar het is de pie. We gaan even vooruit kijken naar Heerenveen tegen AX. Die wedstrijd die zometeen wordt gespeeld in het Stadion. En het mooie is, als Eddie Houtkamp er is, dan is de AX-bus er ook. Want... In de slipstream van de Ajax-bussen heet Andy naar Ereveen. Um, uh, uiteindelijk dus kwart voor vijf uh, op verzoek van de Ajax-en, uh, Andy. Klopt, ik heb ze op sleeptouw genomen en uh, bij jou nog een kleine file. Bas! Ja, 4-1, dat staat er al even aan te komen dus. PSV AZ, Mattafs met het hoofd voorzet van de rechterkant van een invaller, Luciano Narsing. En Mattafs maakt zijn tweede van deze middag. 4-1 in Eindhoven. We gaan weer naar jou, Andy. Tenminste, meestal heb je wel redelijk wat tijd over vanmiddag, maar nu misschien even niet meer. <laughs> nou, ik heb nog een half uurtje. Uh, dan begint de wedstrijd, iets langer zelfs nog. Want kwart voor vijf staat hij dus gepland. Herenveen Ajax, ja dat wordt toch een... Uh... Een prettige wedstrijd. Ik kijk alleen al naar de trainers. Marco van Basten bij Herenveen deed toch veel stof opwaaien... na opmerkingen na de wedstrijd tegen Molde. Dat het team toch niet zo sterk is en allemaal tegenvalt, de aankopen en dat soort dingen. Hij heeft zijn ploeg ook aardig gewijzigd ten opzichte van de wedstrijd vorige week tegen AZ. Het meest opvallende is dat Rajiv van La Parra, die het toch niet zo heel slecht allemaal deed... die wordt toch vervangen door een nieuwkomer... Door Daniel de Ridder. Overigens ex-Ajax. Een, een hele aardige voetballer. Maar toch uh, niet echt alles uit zijn carrière gehaald wat hij eruit had kunnen halen. Uh, Daniel de Ridder dus in de basis. En datzelfde geldt ook voor bijvoorbeeld Lucas Maritschek. Een uh, verdedigende middenvelder waar ik uh, benieuwd naar ben. Ja, Hiereveen zal toch wat moeten doen om het uh, blazoen, het geschonden blazoen, een beetje op te vijzelen. Want het is niet best geweest de afgelopen weken. Met name in de Europa League. Die uh, kansloze uitschakeling tegen Molde heeft toch... Pijn gedaan hier in, uh, in Heerenveen. En Ajax, ja, Ajax gaat lekker. Speelt gewoon met dezelfde ploeg zoals ze de afgelopen week hebben gespeeld. Dus met uh, die, die tropische verrassing. Tobias Sana met Lasse Schöne, met Derek Boerrichter. Mitchell Dijks is er uh, weer bij als uh, bek. En dus uh, ziet dat er allemaal goed uit. Het publiek zit er eigenlijk al helemaal klaar voor. Maar ja, die bus die kwam dus uh, ongeveer drie kwartier later aan dan gepland. En een kwartiertje later begint de wedstrijd over precies een half uur. Om kwart voor vijf Heerenveen-Ajax. We nou, weer snel terug naar Enschede. Twente, VVV, Frank Wilaard. Want hoe lang is het nog? En hoe staat het? Vier, vier minuten nog en het staat 0-0. En uh, Twente wil daar verandering in brengen. En ik vraag me af waarom ze dat eigenlijk pas willen. Vanaf uh, de zestigste minuut ongeveer. Waarom niet gelijk vanaf minuut 1. En dan uh, proberen een goal te maken. Maar dan uh, in plaats daarvan rustig breien. Jesse vanaf de rechterkant nu... Uh, iets in spelen. iets tussen twee man in. Komt daar uiteindelijk niet uit. Van Haaren legt even terug naar Maanpa. Kan nu niet treuzelen. Moet wel snel de bal verplaatsen in de richting van Wildschut. Die kopt de bal door. Maar op wie eigenlijk? Naar uh, niemand. Want uh, Bergkamp. Roland Bergkamp maakte zijn debuut bij VVV. Die staat mee te helpen in de verdediging bij uh, de Venlonaren. En de uh, schilder met uh, de diepe bal in de richting van Ver. Randje verbied. Verliest verbiedt. Verliest nu kopduel. Dan de duw van uh, Rosales in de rug van Bergkamp en dan krijgt oh Bergkamp krijgt de vrije trap tegen en dan kan Twente dus weer opnieuw beginnen met de vrije trap. Snel genomen natuurlijk door Wischerof op Rosales. Jesse dan. Bal breed. Brama steken de bal in de richting van Rosales. Die mee is gekomen naar voren toe. En dan is het Leijwa Cabessi die daar wegwerkt. Bengtson die opraapt. En dan de ruimte heeft centraal om door te lopen. Maar legt de bal breed op Rosales. Rosales kijkt even waar kan die bal naartoe. Het doorkoppen in het centrum van Born. Maar hij kopt de bal naast. En daarmee is alweer een minuut verstreken. En gaat VVV. Nog een keertje wisselen. En komt ook Radosafjewitsch in het veld voor uh, Turk. En dat betekent dat we uh, twee debutanten hebben bij VVV. Want ook Ami is er inmiddels bijgekomen, maar die debuteert niet. Die heeft al eerder voor VVV uh, gespeeld, maar wel overgekomen. Net als Radosafjewits trouwens van uh, Aden Den Haag. voor het verstrijken van de transferdeadline afgelopen week. En uh, Radosafjewitsch moet dus de rust brengen. Op het middenveld bij VVV proberen de bal fatsoenlijk richting Wildschut te krijgen. En niet alleen maar met een soort van noodtrap om VVV het punt te bezorgen waar ze denk ik wel recht op hebben. Want ze kwamen met een plan. Dat plan is tot nu toe in ieder geval geslaagd. En toch wel opvallend. VVV drie wedstrijden gespeeld. Twee keer thuis, twee keer verloren, één keer uit bij Herakles. Toen gelijk gespeeld. Dat vond iedereen verrassend. Nu zou er zomaar gelijk spel uit kunnen rollen tegen FC Twente. De voorzet van Tadic mislukt. Dan kan VVV er weer afkomen. Wildschut... Misschien wel in de counter langs Schilder. Brengt de bal veel te ver naar links. Zo kan er ertussen komen. Een dikke minuut nog in Enschede en het is 0-0. Op weg naar een mooie finish in de 15e etappe in de Vuelta. Gio Lippens. Een stijlstukje op die eerste echte klim van vandaag. 10% voor de kopgroep. 14 minuten en 47 seconden is de voorsprong die ze hebben op het peloton. Met nog 41,1 kilometer te rijden. En het tempo daar aan de kop wordt gemaakt door André Kajewski. De Kazak van Astana. Hij heeft een ploeggenoot bij zich. Maar ik vraag me af hoe lang die daar nog bij zit. Kevin Seeldraijers, de Belg. Want die ziet er toch wat minder sterk uit in het begin van die klim dan zijn ploeggenoot. Bij Rabo zijn ze naar voren geschoven. Je ziet ze makkelijk, die Nederlanders in die oranje trui natuurlijk. Ook de buitenlanders van die ploeg We zagen Stef Clement die toch in de buurt reed van Robert Geesink. Want ook het peloton heeft inmiddels de kust achter zich gelaten. Prachtig gezicht door. Je ziet die kustlijn daar blauw liggen. En dan is het, hup, wegdraaien, draaien En dan gaat het naar boven in de richting van die Picos. De beklimming is dus ook begonnen voor het peloton. En dat betekent dat de voorsprong van de kopgroep op het peloton... langzaamaan terug gaat lopen. Want dat ze langzaam binnen de buurt gaan komen weer van die kopgroep. Maar 14.43... het lijkt te veel om het gat nog helemaal dicht te rijden. Twente, hoeveel tijd heeft het nog tegen VVV? Frank Wielaert. Dat gaan we zo zien. Als de vierde man zijn bord omhoog steekt... en uh, er komen drie minuten extra tijd bij... En uh, die gaan ook op dit moment uh, in. En Schilder, die de bal doorkopt. Richting Tadic en Gutierrez en Tadic. Dat ziet de voetballend allemaal heel aardig uit. Brahma zit er dan nog tussen. Born dan, nee, Maanpa op de rand van het strafschopgebied. Is op tijd. Drukt de bal tegen zijn borst. En weer een probleem voor VVV opgelost. Toch opvallend hoor, die ploeg uit Venlo. Thuis geen punt gepakt nog dit seizoen. In de, die twee thuiswedstrijden. En dan uit, uh, gelijk gespeeld bij uh, Herakles. En ook uh, nu dus bij Twente op een punt. Nou, als VVV de ...punten dit jaar uit moet halen, hebben ze eigenlijk op voorhand een probleem. Maar dit zal toch wel lekker voelen, voorlopig even voor VVV. Nu wegdraaien, Tadic bij de eerste paal dan, daar ver, maar de bal blijft liggen. Born, penalty! Penalty voor FC Twente. En ik denk dat het terecht is dat die penalty gegeven gaat worden... Forstermans is degene die de overtreding maakt. Maanpa kwaad natuurlijk. Ammi komt verhalen halen. Van Haren komt verhalen halen. Er is nog twee minuten extra tijd te spelen. Maar Born verdient hem daardoor. Op het randje van het doelgebied. Als de paas komt van Tadic. En daar ver ondersteboven geduwd wordt door Sijp, En uh, daar komt geen strafschop voor. Dan is Forstermans te laat bij Born. Die haakt de Duitse jonge aanvaller. En dat betekent dat Twente terecht de strafschop krijgt omdat Forstemans te laat is. Bal ligt op de penaltystip. Ver daarachter. Zij probeert daar nog de middenvelden van Twente af te leiden. Maar ver gaat het doen. Daar komt nog even Buurte Meeuwis met ver. En misschien zegt hij wel, wij hebben toch echt een punt verdiend. Misschien het nou maar hoog over, weet ik veel wat je daar gaat doen op zo'n moment. Als je daar de penaltynemer even toespreekt. Maar die bal ligt klaar. Maanpaas staat klaar. Jansen heeft gefloten. Daar komt de aanloop. En gedecideerd binnengeschoten, laag door, ver. En zo komt FC Twente heel goed weg. Tegen VVV. Vanaf de penalty stip. Diep in blessuretijd. 1-0 voor Twente tegen VVV. Wij gaan naar Eindhoven. Bas. Ja, dat is uh, eentje voor de boeken. 5-1 wordt het nog bij PSV tegen AZ. Doelpunt van Hutchinson. En ik ben benieuwd uh, wat VVV nog kan. Het durft een net schreef, Frank. 1 minuut hebben ze nog om iets te doen. Maar uh, Twente is nog bezig het feestje te vieren van de overwinning. Oi, oi, oi. Als de overwinning er tenminste uh, komt. Maar uh, wat kun je het jezelf ongelooflijk moeilijk maken. De geschiedenis bewijst dat dit regelmatig gebeurt hoor, tussen deze twee ploegen in Enschede. Want uh, Twente-VVV lijkt een zekerheidje voor FC Twente. Dat was het vorig jaar, toen werd het 4-1 voor FC Twente. Maar daarvoor jarenlang altijd maar één doelpuntje verschil. 1-0, 2-1. Veel makkelijker had Twente het niet. Jarenlang was het heel moeizaam en vandaag... Zeer zeker niet anders. Natuurlijk speelt die wedstrijd tegen Bursa Sporen en de extra tijd daarin allemaal mee. VVV heeft gegokt en uiteindelijk verloren. Eén piepklein momentje van Forstermans, Aftrap genomen en dan uh, moet VVV nog één keer proberen een aanval op te zetten. VVV heeft ook de kansen gehad door om te scoren. Meeuwis met een diepe bal, maar uh, moet Schilder de bal wegroeien. En dat doet hij natuurlijk ook hoog over de zijlijn. Twente moet dat minuutje nog even wegspelen. Dat uh, uh, eigenlijk al is weggetikt op het moment dat uh, het spel niet doorging na de goal van uh, ver vanaf de penalty stip. Maar die minuut komt er nu natuurlijk alsnog bij. Door, uh, bijgetrokken door scheidsrechter Jansen. Jansen die uh, nu nog even door laat gaan. Verkop de bal weg. Na een hele lange ingooi van uh, Joppe. Opnieuw de bal ingebracht door Leiva Cabessi. Weggekopt door Wisgerhof. En dan moet Rosales maar één ding doen. De bal naar voren toe roeien. En Mirko Born vangt daar de bal op. Heeft alle tijd, alle ruimte. Hou de bal maar bij je. Jesse kan nog ingespeeld worden. Born heeft geen idee dat hij wordt ingehaald. Krijgt ook nog de vrije trap mee uiteindelijk omdat Wildschut daar een overtreding bij zou hebben gemaakt. Op het moment dat hij de sliding inzet op Born. Je had geen idee dat Wildschut daar was. Die kwam met 7-melslaarzen dichterbij. De snelle vrije trap. Jesse rekent daar niet op. De vrije trap snel genomen. door Gutierrez houdt wel de bal binnen. En dan voor de goal. Born net niet. En dan zegt Jansen, is het klaar. Poei. Een hele diepe, opgeluchte zucht gaat er door. de Omdat Twente diep in blessuretijd... Wint van VVV vanaf de penalty stip. De doelpuntmaker heet Leroy Ver. Het is zuur maar waar voor VVV. Het kwam voor een punt. Het krijgt het net niet. En dat zetten we even de uitslag op een rijtje, want het is ook in Eindhoven afgelopen. 5-1 dus PSV AZ uiteindelijk en het 1-0 Twente VVV. Eerder op de middag hadden we Vitesse Feyenoord 1-0. Dat betekent dat Twente gewoon aan de leiding blijft met die hele late treffer. 12 punten uit 4 wedstrijden. Vitesse heeft er 10 uit 4 en PSV heeft er nu 9 uit 4. Ajax heeft 7 uit 3 en gaat spelen een kwartiertje later dan gepland vanwege de bus. De brug die open stond en de bus die erachter stond. Herenveen Ajax gaat u dus om kwart voor vijf aanvangen als de laatste wedstrijd van speelronde vier. De Nederlandse volleyballers spelen volgend jaar weer in de World League. De mannen wonnen vanmiddag met 3-2 van Portugal, ook gisteren werd het 3-2. Het was maar een nipte overwinning vandaag, 2-in achterstand in sets. Uiteindelijk werd het 15-13 in de vijfde set. Maar Oranje is al met al weer terug op het hoogste niveau. Collega Maarten Tip, in gesprek met de bondscoach Edwin Bennen. Hoe zwaar was het vandaag, ook in je hoofd? Net zo zwaar als is gisteren. Uh, we wisten wel uh, natuurlijk dat, uh, dat het heel close zou worden tegen, tegen de Portugezen, al op voorhand. Nou, dat was gisteren het geval en ook vandaag weer. Na de verloren uh, derde set was het duidelijk dat we, dat we twee sets moesten winnen. Dat maakte ook niet meer uit uh, met hoeveel punten, voor of tegen, dat was allemaal niet belangrijk. We gaan voor de winst en uh, ja, dat is eigenlijk het beste te spelen ook. Het uh, was natuurlijk erg spannend, duidelijk, maar het resultaat is fantastisch. Ja, het, het, het was ook met vlagen. een deel dat Tony Krolis uh, vleugels leek te hebben. Dat zakte daarna weer in. Is dat ook een beetje typerend voor een jonge ploeg zoals jullie die hebben? Ja, deels wel. Deels wel, maar ook deels uh, het niveau van de uh, van Portugezen natuurlijk. Dit niveau hebben we nog niet gezien dit jaar. Dus uh, iedere keer is er weer een nieuwe uitdaging. En uh, ja, dan hebben we natuurlijk uh, pieken en dalen. Over het algemeen, als je de, naar de cijfers kijkt, uh, na zo'n wedstrijd... dan zie je toch dat we redelijk tot goed gescoord hebben. Maar er zijn inderdaad fases dat het minder gaat... Maar ja, we maken ons daar wat minder druk om, we blijven cool, we blijven rustig en we wachten weer op onze kansen. En dat, is, dat typeert ook dit, dit team inmiddels. Maar ja, nu de World League. Ik zal het maar even heel zwart-wit zeggen. Wat hebben jullie daar te zoeken? Nog even niks. Nog even niks. We winnen nu van, van een degradant uit de World League van vorig jaar. Nou, dan kan je zien, dat is de ondergrens. Het is zeker een hele grote uitdaging. Maar uh, ik ben ook van mening dat als wij niet dit soort teams treffen, dat wij ook, uh, ons ook niet zullen ontwikkelen. Dat kan je niet in de zaal doen, dat kun je niet uh, in de trainingshalve doen, bedoel ik. Daar moet je ook tegenstand voor hebben. En uh, ik wil niet zeggen dat wij andere teams ontgroeid zijn, zo is het zeker niet. Maar deze nieuwe uitdaging in de World League uh, gaat ons helpen om, uh, om sneller ver, verder te ontwikkelen. Ik moet erbij zeggen dat het ook uh, natuurlijk over de komende weken hebben we de, de EK kwalificatie Ook daar zullen we zeker dit niveau moeten laten zien, dus uh, er zijn nog uitdagingen genoeg. Nou, is, er, is het leuk om World League te spelen als je steeds wordt weggetimmerd? Want dat is een beetje de ervaring van Portugal van vorig jaar. Uh, voor, van de Portugezen wel, ja. Het Nederlands team voorheen niet. Uh, van de 16 teams is het Nederlands team uh, de laatste jaren in uh, 2009 en 2010 uh, 10 en 11 geworden. Dat is niet zo slecht. Dat betekent dat je in de pool derde bent. Nou, dat zijn, uh, dat, dat, daar gaan wij ook aan denken natuurlijk. We proberen, we proberen natuurlijk wel onze winstkansen uh, te vergroten. Maar goed, dat is voor verder weg. Eh, tegen, tot die tijd hoop ik dat we ons weer verder ontwikkeld hebben. En een ander niveau laten zien. Ja, en volgende week ligt daar het doel om je te plaatsen voor het EK. Want dat is ook ontzettend belangrijk. Met name ook om aansluiting eh, met de wereldranglijst, met de wereldtop te houden. Maar goed, wij willen aansluiting bij de Europese top, subtop eerst maar even. Eh, terugkeren op het EK is cruciaal, dat is essentieel voor ons. Uh, ja, wij gaan natuurlijk alles aan doen. We gaan er ook vanuit dat we het winnen. En uh, de hele planning, uh, ook dit jaar, is, uh, is opgericht om daar goed te zijn. Het Binnen en we uh, hadden het er al over. Volgende week is alweer de volgende opgave voor Oranje. Plaatsing voor het EK. Ik heb nog twee uitslagen uit het buitenland voor u. Liverpool tegen Arsenal is geëindigd in 0-2. Dus een overwinning voor de Gunners. En in België, Clubbrugge tegen het Luik is 4-2 geworden. I fell heavy into your arms These days of darkness Wish we'd known Will blow away With this new sun But I you forget.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 Een lekkere lange versie van Mumford and Sons en and I Will Wait. Radio 1, het NOS-journaal. De korte versie, namelijk de hoofdpunten van het nieuws. Hier is Gert Kluk. De aanklachten tegen de mijnwerkers in Zuid-Afrika... die werden beschuldigd van moord, zijn voorlopig ingetrokken. Justitie neemt een definitief besluit als het onderzoek is afgerond.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 Napoleon won de slag, maar verloor de oorlog. De ketelbrug in de, op de A6 heeft een uur opengestaan door een storing. Volgens een woordvoerder van de Rijkswaterstaat stond de brug niet helemaal open, maar om een kier. Het is niet de eerste storing aan de ketelbrug. Zo reed in 2009 een auto tegen de brug. toen die, volgens de brugwachter spontaan openging. Zijn hoofdpunten? Het weer. Marco Vroef. Veel mensen zullen de dag als tamelijk grijs hebben ervaren. Maar niet als u in het oosten en zuidoosten van het land woont. Want daar heeft de zon flink geschenen. Koud was het overigens. Dus niet stond niet veel wind. En opklaringen gaan toch wel wat terrein winnen. Betekent dat het weerbeeld vannacht wat minder divers is. Met eigenlijk overal wel wat opklaringen. En misschien in het binnenland ook wel wat nevel of een mistbank. Minimumtemperatuur rond 12 graden. Dan morgen duidelijk wel weer wat meer zon dan vandaag. Eh, ook wel wat wolkenvelden in het zuiden zijn. Dat stapelwolken in het noorden. Meer sluierwolken. Er staat heel weinig wind. We hebben een hoge drukgebied pal boven ons hoofd. En de temperaturen liggen zo rond de 21 of 22 graden. Dinsdag doen we daar nog iets bij. Misschien lokaal zelfs wel 25 graden als het even mee zit. En ook dan geregeld de zon. Vanaf woensdag gaat de temperatuur omlaag naar 20 graden. Maar verder verandert er weinig. Sport Radio NOS op 1 NOS Radio. Drie minuten over half vijf. U bent weer terug bij langs Om kwart voor vijf de aftrap van Heerenveen Ajax. Maar veel eerder al vandaag op de fiets gestapt. De mannen voor de vijftiende etappe van de Vuelta-Giolippens. En uh, ja, de apotheose gaat naderen. Ja, dat hoop je dan tenminste. Dat er echt iets moois gaat gebeuren in deze etappe. En dat zal dan moeten gaan gebeuren in de slotklim naar Lagos de Covadonga. Als ze het uh, stadje Kangas de Onis zijn doorgereden. En dan zo langzamerhand naar boven rijden. Naar die klim die al uh, toch zo vaak uh, mooie wielerspot heeft laten zien. Een steile slotklim met die stukken van 15 En Zeker als ze daar helemaal boven zijn en dat wijdse uitzicht. Het is prachtig om naar uh, te kijken. Voorlopig kijken we naar een peloton dat nog in uh, slagorde. Want uh, er zitten er nog veel daar bij elkaar. Die ene laatste klim oprijdt. Die Mirador del Fito. We zien wel wat de Rabo-renners daar vooraan rijden. En dan kijk je natuurlijk meteen naar Geesink, Mollema en Tendam. Ze zitten er alle drie bij daar vooraan maar peloton rijdt niet echt hard. We zagen wel wat mannen afhaken al. Wouter Mol van Van één Een van de eerste die moest lossen in die klim. Dennis van Winden van Rabobank. Ook hij moest eraf. Maar als je dan kijkt naar dat peloton dan zie je toch een heel breed pak naar boven rijden. Met een achterstand van zo'n 13 minuten op die kopgroep van man die inmiddels al weer bijna beneden is. Die al bijna de afdaling gecompleteerd heeft. Terwijl de peloton nog boven moet komen. En we inmiddels al voorbij de 12 minuten zijn en het peloton nog steeds niet de top heeft bereikt van die Mira Dordels de kopgroep heeft 29,1 kilometer nog te rijden. Die gaan dan zo meteen even door dat dalletje en gaan dan in de richting van die slotklim van Lagos de Covadonga. De winnaar die zal zeker uit die groep gaan komen. Maar ik kan me het toch niet voorstellen dat ze hier in dit peloton in die slotfase nog even 13 minuten afpeuteren van die voorsprong. Het kan gewoon niet. De winnaar dus die kunnen we gaan zoeken in dat gezelschap daar vooraan waar we jammer genoeg geen Nederlanders bij hebben. Kijken wij even terug op de wedstrijd die al vroeg in de middag werd gespeeld in Arnhem. tussen Vitesse en Feyenoord. Het werd 1-0 door een goal van Boni. in de laatste seconde van de wedstrijd. Een prachtige hakbal. Maar al met al staat Feyenoord dus wel met lege handen vanmiddag. Ja, en daarover Ronald. Kommel, de trainer van Feyenoord. in gesprek met collega Frank Snoeks. Dacht je ook heel lang dat we zaten te kijken naar een typische 0-0 wedstrijd? Nou, grotendeels de eerste helft wel. Vitesse probeerde het. Het was heel aftassend uh, van twee kanten af. Vitesse had natuurlijk ook de aanpassing gemaakt op het middenveld... Uh, met, met Pruppet ten opzichte van Jan Maat. Uh, nou, dat gaan we krijgen. Dat is een compliment aan ons. Alleen de tweede helft is het uh, een meer een open wedstrijd. En toen vond ik ons uh, veruit de beste ploeg. De beste kansen. Zij kregen eigenlijk maar één moment van reis die Mulder goed, uh, goed pakte. Maar wij hebben er wel drie, vier gehad. En ik vind ook dat we... Twee penalties verdienen als ik uh, dat soort momenten zie... waarin verdedigers uh, aan het shirt en, en spitsen naar beneden trekken... waar niks aan gedaan wordt. Dat als was in de eerste hoofd, hè? Ja, dat was ook okay. in de eerste hoofd. Leerdam. Ja, sorry, maar duidelijk kan ik het, uh, kan ik het niet zeggen. Ja, de kansen waar je over hebt die jullie krijgen... zijn toch vooral veel halve kansen. Het zijn... Je kunt immers er niet op aankijken dat ze er niet in gaan, eigenlijk. Nou, misschien het ene moment dat hij een rebound met links inschiet... Uh vond ik toch dat de kool uh, redelijk open was. Uh, aan de ene kant ben ik het wel met je eens... dat ja, halve kansen uh, kun je ook op, uh, op kwaliteit een grote kans van maken natuurlijk. We missen toch een stukje rust voor de kool. En uh, ja, dan een stukje overzicht waardoor je ja, te veel moet doen om een kool te maken. En dan blijft uh, bestaan als het nul is. Je hoeft maar één bal uh, verkeerd te vallen achterin. Waar, en, en in de laatste fase van de wedstrijd en je verliest hem. En dat is de realiteit. Is nu je hele dag... Fysiek, ja, want je hebt verloren. Maar wat, wat, wat, welk goed gevoel hou je hier dan toch nog aan over? Nou, het is natuurlijk dat we de afgelopen week uh, toch veel op donderdag uh, wedstrijden hebben gespeeld. Dan moet je zondag weer. Ik vond ons tot het einde gewoon uh, fit ogen. En, en we hadden de overhand in het verloop van de tweede helft. Ook nog eens zondag om half één. Ja, ook nog zondag om half één. Maar uh, in dat opzicht kan ik mijn ploeg niks verwijten. Ik kan wel momenten verwijten dat we de call moeten maken. En hoe we op het laatste moment balverlies leiden met Nelom en Schaken. Dat uh, is geen situatie dat je het meer op zo'n kort veld uh, dat mag uitspelen. Dan moet je de diepte zoeken en heb je de aansluiting. En dan wordt het 0-0 en dat was helemaal niet zo slecht geweest. Ja, zover is het proef nog niet dat ze dat moment, dat ze dan inzien van en nu moeten we dat punt omarmen. Ja, dat is ervaring, dat is uh, herkennen van situaties en daar hebben we nog wel eens moeite mee. Ronald Koeman, dus 1-0 verloren met Feyenoord bij Vitesse. Wie won vanmiddag was Jeffrey Herlings met Overmacht. De grote prijs van de Benelux in Lierop. In Nederland gewoon, maar het heette de grote prijs van de Benelux. In Lierop was hij dus in beide marches van de klasse MX2 de sterkste. Het was zijn achtste Grand Prix zegen van het seizoen. En daarmee heeft Herlings een grote stap naar de wereldtitel gezet. Volgend weekend zou het al kunnen bij de Grand Prix van Europa. Sebastian Timmerman in gesprek met de jonge motocrosser. Twee keer al een champagne douche gehad. Ja, dit moet voor jou ook een bijzondere dag zijn. Ja, natuurlijk. Ik heb, ik heb gewoon mijn best gedaan vandaag. En twee keer met uh, kleine twee minuten kunnen winnen. En dik tevreden over mijn rij. Uh, uh, twee keer kopstaart gepakt. Klein beetje van, hulp uh, van mijn Nederlandse uh, maat. Klein uh, Gondorf die ruim plaats maakte voor mij. Maar echt super gereden. Uh, de concurrentie en, uh, een stukjes raakt, als ik zo maar mag zeggen. En weer een stap dichter bij de wereldtitel. Hopelijk volgende week uh, afmaken. Was dat inderdaad een, een beetje een tactische afspraak tussen jou en Coldenhof? Um, niet echt, maar uh, gewoon een vriendschapsdienstje, denk ik. Uh, hij, hij deed niks wat hij mocht, maar hij ging gewoon een klein beetje naar rechts en maakte wat plaats voor mij. Dat uh, was super van We gaan ook samen de Destinations rijden en ik denk dat we daar ook een super team hebben. En, uh, hartstikke bedankt ook voor Red Bull KTM. Die, die hebben heel hard gewerkt voor mij om, om mij hier te kunnen laten winnen en zonder hun was het nooit mogelijk geweest. Ja, je noemde het net een mooie overwinning, maar ja, je, hebt, je hebt overheerst. Ja, zeker. Twee keer met zo'n grote voorsprong gewonnen. Kan niet beter. Als je uh, zo ver voor de rest rijdt, heb je dan tijd om te genieten in je thuisgebied? Ja, zeker. Op het eindreek reek het gewoon rustig tempo. En nog reed ik elke ronde meer als vijf seconden weg. Dus uh, wat kan ik er meer van zeggen? Het was een geweldige dag. Duizenden fans hier. Ik denk wel 15.000 tot 20.000 fans. En het was, uh, was super. Is het ook speciaal gezien het feit wat er. Enige tijd geleden ook is gebeurd na die Grand Prix in uh, Moskou. Dat auto-ongeluk, zwaar geblesseerd geweest. Ja, natuurlijk zwaar geblesseerd geweest. Hard moeten vechten de jaar voor, voor elke punt. En, en uiteindelijk is er nu een betalen. Ik sta 65 punten voor met nog twee GP's te gaan. En, uh... Ik heb alles meegemaakt, ik ben er afgereden in Portugal, een, een, een, een, een, een, een, een rijdersincident in Frankrijk met uh, met Arno Tonus. dan een auto-ongeluk nog in Rusland en uh, gelukkig de laatste paar wedstrijden is alles uh, vloeiend gegaan en ja, hopelijk op weg naar die eerste titel. Tot slot, ga je volgende week in Italië bij de Grand Prix van Europa met die grote voorsprong geconsolideerd zeg maar rijden? zeker. ik ga absoluut geen risico's pakken, maar ja, ik wil wel gewoon proberen nog te winnen en als het niet kan of het gaat moeilijk worden, dan speel ik gewoon een pc voor, voor de titel. Oh, je, je hebt nu al zoveel champagne over je heen gehad. Wat moet er volgende week nog bij komen dan? Nog een paar liters als het mag. <laughs> Dank je wel. Gabrielle Chill Me natuurlijk, met Sweet About Me, hele grote hit, paar jaar geleden. De Olympische Spelen in Londen liggen inmiddels al een aantal weken achter ons... maar we zitten nu vol in de Paralympische Spelen, de Paralympics... en dus gaan we eens even schakelen met Herman van der Zand in Londen. Herman, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is de daar? Ja, uh, het is hier net als eigenlijk alle voorgaande dagen ontzettend druk. Uh, uh, heel veel Britten vooral, uh, maar ook heel veel andere nationaliteiten... En volle stadions overal. Hier in en om het Olympic Park leeft het in ieder geval enorm. Oké, we gaan het even hebben over de Nederlanders die actief zijn bij de Paralympics. Van de tien behaalde medailles waren er maar liefst zeven brons. Wie hebben er vandaag voor Nederland een medaille binnengehaald? Ja, ook een brons. Twee keer Frank Rosmar. Dat is een, een dressuurruiter uit 44 jaar. Die wordt uh, getraind, gecoacht onder meer, onder andere door Adelinde Cornelis. Ik ken uh, natuurlijk ook wel als uh, medaillewinnaar uh, op de Olympische Spelen. Hij uh, won bonds bij de dressuur. Dat was ook op Manage Park, waar ook uh, de Spelen een paar weken geleden waren. En bij tafeltennis heeft Gerben Last ook een bronzen medaille uh, gepakt. Die won in de finale van de France van KB Stani. En dat was best een verrassing. Dus uh, twee bronzen medailles weer erbij vandaag. Maar er moet eigenlijk uh, wat goud komen, zou je zeggen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Uh, en vanavond, uh, wat staat er op het programma? Nou, dan zouden er wel eens gouden medailles bij kunnen komen, hoor. Uh, Ronald Hertog, hij uh, droeg de vlag het stadion binnen bij de opening. Hij is een speerwerper, hij kan ook verspringen, maar hij uh, doet hiermee aan het speerwerpen. En die maakt wel kans op in ieder geval een medaille. Welke kleur? Ja, dat zien we dan vanavond. En maar van Rijn natuurlijk. Dat is, uh, dat is onze eigen blade babe, zo wordt ze uh, genoemd. Uh, ze is de vrouwelijke tegenhanger eigenlijk van Oscar Pistorius. Die gaat om half elf Nederlandse tijd de finale lopen van de 100 meter... En ze is daarvoor als uh, snelste gekwalificeerd. Ze moet nog wel afrekenen met de Française, Le Feur. Maar uh, ja, dat zou wel een gouden medaille moeten worden, eigenlijk, voor Van Rijn. Ja, en uh, vanavond, hoe laat uh, ben je er weer op TV, Herman? Wij zijn er zometeen al om iets over half zes, uh, Nederlandse tijd. Uh, dan hebben we uh, aan tafel Lucille Werner, die is bij de Zitvoetbalsters geweest vandaag. Want zij heeft een band met die dames. En uh, later weer rond Elven met uh, alle hoogtepunten van de dag op de rij. Dankjewel, Herman van der Zand vanuit Londen bij de Paralympics. Het is kwart voor vijf geweest en als het goed is moet het op het punt van beginnen staan. Toch een beetje apart gezicht, hè? die Houtkamp, Marco van Basten, die hoopt dat het niet zo goed gaat met Ajax. Ja, en de laatste keer dat hij met Ajax, als trainer van Ajax hier kwam, ging het ook niet zo goed ja. met Ajax. Dat was in 2008, in de stromende regen, op 5 oktober, want toen won Herenveen met 5-2 van Ajax. Nou, toen zei hij ook van, uh, volgens mij kunnen de jongens niet voetballen in de regen... Dan had hij het over zijn eigen team. En Marco van Basten ziet dat Ajax in de mooie nieuwe uittenuws met fluoriserende groene sokken en biezen en rugnummers en namen in balbezit is. En een donker, ik denk dat het donkerblauw is, shirt en broek verder. En helemaal in het rood heeft Kenneth Vermeer de bal. Het is uitverkocht in Heerenveen uiteraard. Hij staat 0-0, ook dat is uh, redelijk logisch, na 37 seconden. En balbezit voor Dirk Boerrichter. Eigenlijk de eerste keuze voor Frank de Boer. Kon de afgelopen weken nog niet in de basis starten. Omdat hij nog niet helemaal 100% was, maar dat is hij nu wel. Hij speelt dus in de basis, ook in de basis, Mitchell Dijks. Hij speelt in plaats van blind als uh, linksback. En als uh, vervanger van Van der Wiel, maar dat wisten we eigenlijk al. Ricardo van Rijn als uh, rechtsback. Balbezit is voor Lasse die heeft uh, in 2005, 2006 nog een jaar onder contract gestaan bij Herenveen En is toen niet aan uh, voetballen toegekomen. Nou, het is redelijk goed met hem gekomen. Want hij staat nu wel in de basis bij het grote Ajax tegen Herenveen. Ajax in de aanval met uh, die linkse bek die ik al uh, deed met Nicolas Moyzander Die de bal de diepte ingeeft, maar die bal komt niet aan. En uh, wordt uh, uitverdedigd door, uh, door uh, Youssef el Aksoui richting Daniel de Ridder. Die voor het eerst sinds zeven jaar weer in zijn wedstrijd in de eredivisie speelt. Toen was dat voor Ajax, nu dus voor Herenveen in plaats van Rajiv van Bal Balbezit voor Ajax, het is een beetje aftasten in de beginfase. Als Schöne de bal een beetje speelt en al de wereld de bal nu naar de buitenkant geeft. Naar Steve de Jong die zich even terug liet zakken, de aanvoerder van Ajax. Het is rustig het begin van Herenveen ajax Het staat dan ook na twee minuten spelen nog altijd 0-0.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 Main on my head gives power to my brain, lying in the morning sun. The rain in Spain falls mainly on the plain. Lying in the morning sun. Oh, shaking my tail like the panthers at night. Lying in the morning sun. Growling at dogs just to give them a fright. Lying in the morning sun. I could be king and sing like a fire.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 Ja, dag na de sportzomer. Uh, misschien het plaatje even niet te horen. Maar hij zit nog steeds. Will and the people lie in the morning sun. We gaan het hebben over FC Twente tegen VVV. Het werd uiteindelijk 1-0 voor de ploeg uit Enschede. Door een benutte penalty van Fer Ver in blessuretijd. Ja, een penalty gegeven door scheidsrechter Jansen. Daar zal het ongetwijfeld over gaan. In het gesprek van Jan Wolfs. In gesprek uh, ja, met de trainer van VVV, Ton Lokhoff. Je was op een bepaald moment de wedstrijd nog dicht bij de drie punten. Eén punt was verdiend geweest en uiteindelijk sta je met nul, Tom. Ja, en dus dat is niks. Goed gespeeld in de organisatie, wat we afgesproken hadden. Precies uit weinig kansen weggegeven. Uh, zelf wel wat gecreëerd. Uh, natuurlijk moet je ook tegenhouden, maar dat is logisch als je hier speelt. Maar daar was ik heel tevreden over. En ik had ook niet, uh, niet verwacht dat we deze wedstrijd nog uh, door een strafskop zouden verliezen. Dan is de vraag toch ook, jullie hebben fantastisch verdedigd, compact gespeeld... Um... Is het dan toch een persoonlijke fout van Vorstemans die penalty? Hoe zie jij dat? Uh, of de strafgroep is, dat weet ik niet. Dat moet ik terugzien. Ik weet wel, uh, als een bal 15 meter over de middellijn uitgaat... en de bal ligt in het veld en ze nemen de uitbal 20 meter van de situatie vandaan... en ze gooien hem in en de bal ligt in het veld 5 meter... en de grensrechter notabene haalt de bal uit het veld... Ja, dan heb ik iets gemist uit seis. maar dat zijn nu regels die ik nog niet gehoord heb. Dus je bent boos? Ja, kom op. kom op. Vorige week in de eerste minuut Waar ik van Haren neergeschopt. Uh, dat moet een rode kaart zijn. Nu dit, het is wel... Uh, gele kaart, ook zo'n teruggeleid uit Bengtson. Daar zat de bal bij. Ik heb geen zin om zielig te gaan doen, want we hebben gewoon verloren. En dat weet ik. En, uh, maar kom op, uh, we, uh, het is zo voorspelbaar. Maar hoe zuur is het? Hoe, hoe, hoe zit de ploeg erin? Ja, die jongens heb ik, die hebben kaart gewerkt. Die hebben gedaan wat we afgesproken hadden. Dat kwam precies uit. Uh, natuurlijk worden fouten gemaakt, maar... We hebben het als een ploeg gedaan en ik heb ook gezegd als we dit als een ploeg blijven doen. Alleen die zijn natuurlijk gigantisch en boos, zijn kwaad, zijn teleurgesteld. Oké, okay, dat, uh, dat hoort er ook bij als sportman. en uh, morgen, gaan we weer, uh, morgen gaan we weer verder. Nu vragen we vaak, 20 minuten na de wedstrijd, biedt deze wedstrijd jouw perspectief voor de toekomst? Uh, is dat nog te vroeg? Als we tegen 11 man spelen wel. Voel dat je tegen 12 man speelt? Ah, het gevoel ik wil niet dingen, maar kom op. Iedereen zie je toch, kom. Ik zeg, daarom zei ik ook, het is, het is allemaal zo voorspelbaar. Ja, Lokhoff zei ja, dat, is allemaal zo voorspelbaar. Gio Lippens, het is heel onvoorspelbaar wat de laatste 15 kilometer van deze etappe ons gaan brengen. Ja, het is een beetje wachten op uh, suspense, hè? op het, uh, het slotstuk hier van deze etappe. Want uh, ja, de spanning wordt wel opgebouwd, want in het peloton doen ze het verschrikkelijk rustig aan. Dat betekent dat die voorsprong van die kopgroep van man alweer is opgelopen naar uh, 13 minuten en 46 seconden. Terwijl de kopgroep nog maar 15,8 kilometer te rijden heeft. Zij zijn dus bijna bij de voet van die slotkliniek. In Lagos de Covadonga 13,5 kilometer klimmen tegen 7 Maar in het peloton, ja, je ziet dat toch wel, iedereen wacht een beetje af. Er wordt wat met elkaar gepraat. Je zag zojuist Christopher Froome naast de rode trui eraan gerijden, Naast Joaquin Rodriguez en hem duidelijk iets vragen. En ik denk dat hij hem vroeg van, joh, wat doen we, gaan we nog even rustig aandoen. Zodat ik nog even kan plassen. En dat zag je ook veel gebeuren daar aan de kant van dat peloton. Dan zag je renners even naar de kant rijden om nog even voor die stotklim de blauwe. Te Robert Geesing keken we ook in het gezicht. Die zag dat eventjes. De cameraman reed vlakbij hem en stak toch even de tong uit van poeh. Het is wel moeilijk, het is uh, zwaar. Het gaat allemaal niet zo verschrikkelijk gemakkelijk in deze fase. Deze cruciale fase van de Ronde van Spanje. Tien koplopers dus. Gaan we natuurlijk kijken naar de favoriet misschien wel voor de etappenoverwinning. Want dat de winnaar uit die kopgroep gaat komen met deze voorsprong. Dat is duidelijk. David De La Fuente maakt een goede indruk Is uh, bij de mensen. Meesterberg is als eerste bovengekomen. Hij doet het heel erg goed. Ik kijk naar André Kajeskin, De best geclasseerde man in het algemeen klassement. 32e op ruim 22 minuten. Ook hij is natuurlijk een kanshebber voor deze etappe. Maar voorlopig zitten ze nog gewoon met zijn tienen bij elkaar. Hebben ze besloten om nog niemand overboord te gooien. Maar dat zal over een paar kilometers gaan gebeuren. Nog precies 15 kilometer te rijden voor die kopgroep. De voorsprong 13 minuten en 49 seconden op het peloton. Een strijd op twee fronten vooraan... Voor voor de overwinning Achteraan krijgen we straks ongetwijfeld de strijd om het rood. De laatste wedstrijd van het weekend is bezig in het Abel-Lenstra stadion. Heerenveen, Ajax om kwart voor vijf begonnen en die houdt kan. Nog niet bijzonder veel gebeurd. staat 0-0, gespeeld bijna 10 minuten. Nu een overtreding, zo leek het... Van Dijks op Valpoort, maar wordt niet bestraft door scheidsrechter van Boekel. En Ajax kan in de aanval gaan met Tobi Alderwereld. naar Christian Eriksen. Eriksen, even een driehoekje met Lasse Schöne en weer naar Tobi Alderwereld. Aldewereld naar Schöne. Het is een beetje aftasten. Heerenveen staat goed, met name in het centrum met Zomer en Kruiswijk. Maar nu dan de bal binnendoor. Nee, Kruiswijk zit er weer tussen. Schiet de bal, weg, wordt onderweg opgevangen door Ajax weer. En dan een overtredingje. Het is een kleintje, maar hij telt. Het is een vrije trap voor Ajax aan de rechterkant van het veld. En uh, de overtreding werd gemaakt op uh, de vervanger van Gregory van de Wiel, Ricardo van Rijn. En dus mag Ajax vanaf die rechterkant uh, aan de zijlijn geplakte vrije trap gaan nemen. Christian Eriksen gaat zich daarvoor melden. En dan uh, gaan alle koppers ook mee naar voren. Natuurlijk mooi Zander bij AZ. Zullen ze tandenknarsen toekijken. Tien doelpunten tegen sinds hij uh, weg is van AZ naar Ajax. Nu de vrije trap van uh, Eriksen. Kijken wat voor bewegingen er zijn. Siem de Jong probeert zijn vrij te lopen. En dan komt de bal bij de eerste paal. Dat was nog knap gevaarlijk. Maar de bal werd uh, eerst gemist door Siem de Jong. En toen uh, was het uh, de meegekomen Toby Aldewereld die hem ook niet uh, kon raken. Dus gaat de bal naast het doel van Christopher Nordveld, De keeper van Heerenveen. Die... ...nog niet veel te doen heeft gehad in de eerste 11 minuten van de wedstrijd. Hetzelfde geldt ook voor zijn compaan Aan de andere kant Kenneth Vermeer. En dus staat het na 11 minuten nog altijd 0-0 bij Sportclub Heerenveen, AFC Ajax. 0-0 daar, dus drie uitslagen eerder van deze middag. Vitesse, Feyenoord 1-0, PSV AZ 5-1 en Twente VVV 1-0. Dat betekent dat de Heerenveen Ajax de wedstrijd is die gaat lopen in het volgende uur. Net als de ontknoping van de 15e etappe van de Vuelta. We gaan zo beginnen aan die 13,5e kilometer lange slotklim. Foto. En de Westlanc op één. Arjos bestaat 20 jaar.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 Van A tot Z om precies te zijn. Dit was de A uit het alfabet van Alfabet Autolease. Alfabetautolease.nl Verrassend voorspelbaar. Waar klus jij het liefst aan je spaarrekening? Activeer Pinsparen en maak kans op 250 euro om te besteden bij jouw Pinsparplek. Doe mee op abnamerop.nl Slash Pinsparen. Dit is Radio 1.